8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Steve Jobs weg als topman van Apple, Grondroepen NAVO helpen Libische rebellen en SNS tevreden over eerste half jaar. Steve Jobs is per direct gestopt als topman van Apple, wat schrijft hij in een persverklaring. De 56-jarige Jobs kampt al lang met problemen met zijn gezondheid en schrijft dat hij niet meer in staat is zijn taken uit te voeren. En daarom stopt hij noodgedwongen met zijn werk. Tim Cook is zijn opvolger. Cook had al de dagelijkse leiding omdat Jobs in januari met ziekteverlof ging. Steve Jobs blijft wel aan Apple verbonden als voorzitter van de Raad van Bestuur. Jobs was midden jaren 70 een van de oprichters van Apple... maar moest tien jaar later na een ruzie vertrekken. In 96 keerde hij terug en maakte van Apple... een van Amerika's grootste bedrijven. Steve Jobs wordt gezien als de drijvende kracht... achter de successen als de iPod en de iPhone. De persverklaring kwam enkele uren nadat de beurzen in Amerika waren gesloten. Analisten verwachten dat het aandeel van Apple enkele procenten verlies zal leiden. Dat gebeurde in januari ook, toen Jobs vanwege zijn gezondheid met verlof ging. Nu is hij dus definitief gestopt als topman van Apple. De opstandelingen in Libië hebben de afgelopen dagen hulp gekregen... van grondtroepen van enkele NAVO-landen. Dat heeft een functionaris van de NAVO tegen CNN gezegd. Volgens hem hebben commando's uit onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië geholpen met het trainen van opstandelingen en met advies en inlichtingen. Dat zou vooral de laatste dagen zijn gebeurd toen de opstandelingen snel optrokken naar Tripoli. De NAVO handhaaft sinds maart het vliegverbod boven Libië en ziet toe op het wapenembargo op. Bankenverzekeraar SNS Real heeft in het eerste halfjaar van 2011 een netto winst geboekt van 44 miljoen euro. Het bedrijf is tevreden over het resultaat, gezien de onzekere financiële tijden door de schuldencrisis in Europa. SNS Reaal heeft 6 miljoen moeten afschrijven op Griekse staatsobligaties en was 4 miljoen kwijt aan het depositogarantiestelsel voor de failliete DSB-bank.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 Ook de lage koers van de dollar speelt een rol. Volgens Ahold was de omzet gestegen... als de koers van de dollar ten opzichte van de euro gelijk was gebleven. GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap vindt dat het in opspraak geraakte... Kamerlid Mariko Peters fout heeft gehandeld... maar dat de fout niet ernstig is. Dat zei ze in het tv-programma Knevel en Van de Brink. Peters kreeg tijdens haar werk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken... een relatie en zou in die periode haar nieuwe vriend aan subsidie hebben geholpen. Sap was al lange tijd op de hoogte van de zaak. Volgens Sap was er alleen sprake van een schijn van belangenverstrengeling. En is Peters door buitenlandse zaken vrij gepleit van vriendjespolitiek. En Sap vindt daarom dat Peters kan aanblijven als Kamerlid voor GroenLinks. Ook houdt ze de portefeuille buitenland.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 is de komende zes maanden verboden om met vier of meer mensen samen te scholen in een deel van de Rietkampen in Ede. Wereldwijd zijn naar schatting 12 miljoen mensen statenloos. Dat zegt de VN, die dat aantal snel wil terugdringen. Mensen die officieel van geen enkel land inwoner zijn, hebben allerlei problemen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen bankrekening openen, geen huis kopen en niet trouwen. De kinderen die ze krijgen zijn vaak ook automatisch statenloos. De Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties noemt het hebben van een nationaliteit een fundamenteel mensenrecht. De organisatie wil dat meer landen een verdrag uit 1961 tekenen. Daarin staat dat je automatisch burger wordt van het land waar je wordt geboren. Mensen kunnen onder meer stateloos worden als een land het staatsburgerschap ontneemt. Of het land waar ze wonen uiteenvalt, zoals gebeurde in Joegoslavië. Bekende statenloze mensen waren Anne Frank en Albert Einstein. Het is FC Twente niet gelukt om de groepsfase van de Champions League te bereiken. De ploeg verloor gisteren met 3-1 van Benfica en speelt nu verder in de Europa League. De loting voor de groepsfase van de Champions League is vandaag. Landskampioen Ajax is de enige Nederlandse club die meeloot. En dan het weer nog, eerst kans op mist en verder vrij zonnig... maar in de loop van de middag kans op enkele buien. In het oosten mogelijk met onweer. Het voelt broeierig aan, met 21 graden aan zee tot 25 in het oosten. Morgen bewolkt en stevige regen- en onweersbuien... en er is ook kans op hagel- en windstoten. ANW-verkeersinformatie. In het noordoosten van het land en in Noord-Holland... komt plaatselijk dichte mist voor. Verder verloopt de ochtendspits niet druk. Er staat 40 kilometer file. De meeste files staan in de regio Rotterdam. Wat opvalt zijn de files op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Drechttunnel 2 kilometer. Na een ongeluk is de rechtertunnelbuis dicht. Na 20 naar Gouda. Daar is de file wat langer tussen Knoopend Ketelplein... en Rotterdam-Krooswijk 6 kilometer. En op de A28, Zwolle-Utrecht, staat bij Leusden 5 kilometer... Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Vliegers vluggen vloegboekers. Vliegers vluggen vloegboekers. Vliegers vloegboekers vliegen veel voordeliger naar de wintersom. Nu tot 500 euro vroegboekkorting. Plus extra flitskorting. Tot 50 euro per persoon. Arke.nl. Dacht het wel. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee... Wat hebben alto's, modepopjes, buitenbeentjes en pestkoppen met elkaar gemeen? Eigenlijk best veel, weten leerlingen van zes middelbare scholen inmiddels. Zij leren elkaar pas echt goed kennen tijdens een challenge day. Kan onbegrip in één dag omslaan in wederzijds respect? Kijk vanavond naar KRO's over de streep, half tien op Nederland 1. Een gezond bedrijfsresultaat begint met een gezond bedrijf. Daarom geloven we bij Zilveren Kruis in gezond ondernemen.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 Goedemorgen. Apple zal verder moeten zonder de grote voorman Steve Jobs. Farouk Atash werkte voor Jobs en hij vertelt zo over hem. Orkaan Irene wordt steeds maar sterker. Kan wel een orkaan worden van de kracht 4 en dat is zwaar. En gaat nu richting de oostkust van de Verenigde Staten. En in Tripoli verandert er op dit moment niet zo heel veel. Gaddafi is nog steeds zoek en er wordt ook nog steeds gevochten. Daarom maar eens bij luisteren bij onze verslaggever in Tripoli, Hans-Jaap Melissen, in het centrum van de stad. Hans-Jaap, het is rustig, hoor ik bij je. Maar dat kan zo veranderen. Ja dat, ook zeker. ja, dat kan elke keer weer veranderen. De dag begint vaak vrij rustig. Mensen gaan zeker in een periode vrij laat naar bed, omdat ze dan s'avonds laat gaan eten, met de familie bij elkaar zijn. En dan begint de dag wat langzamer, maar... Uh, zoals gisteren ook bleek, dan kan de dag ook heel erg chaotisch worden als er weer gevochten gaat worden. En dat is tot nu toe steeds gebeurd. Er zijn nog steeds uh, verzetshaarden in Tripoli, vooral in één bepaalde buurt vlakbij uh, het hoofdkwartier van Gaddafi. Dat heb ik zelf gisteren ondervonden toen uh, ik daar was en die, uh, dat terrein onder vuur kwam te liggen. Ik ging daar heel snel weg. Ook heel veel rebellen vertrokken heel snel. Dan kwamen ook later weer terug en zijn toen later weer opnieuw onder vuur komen te liggen. Maar de gevechten vinden niet alleen plaats binnen de stad, maar ook daarbuiten. Uh, sowieso zijn er veel sluipschutters op bepaalde wegen, onder andere de weg naar het vliegveld. Maar ook in de wat meer landelijke gebieden buiten de stad is sprake van gevechten en sluipschutters. Ja, en zijn dat dan vaste plaatsen waar het gevaarlijk is of verplaatst zich dat steeds? Uh, nou, een, die ene buurt is heel berucht wel, uh, vlakbij uh, het hoofdkwartier van Gaddafi. Daar staan de opstandelingen omheen. En, maar ze proberen daar naar binnen te komen. Maar dat is lastig met veel uh, sluitschutters op de daken. En voor de rest is het een beetje in beweging. En wat ook in beweging is, is dat de opstandelingen... Als je ze zo nog steeds moet noemen, want misschien zijn het al, is het wel de nieuwe legermacht van, uh, ja. van Libië, maar zijn ze op zoek natuurlijk naar Gaddafi. Want waar is die? En daar hebben ze steeds uh, berichten over. Uh, ze proberen dan overgelopen militairen of aanhangers uh, ja, daarvan dingen los te krijgen. Ze hebben natuurlijk best wel veel contacten met de kring dicht bij Gaddafi, maar tot nu toe heeft dat nog niks opgeleverd. Nee, er is nog geen vermoeden. Nee, Het vermoeden is wel dat hij in Libië is op dit moment, maar verder dan dat gaat het ook niet. Het lijkt een beetje op het Saddam uh, scenario, misschien wel, hè? die ook ineens vertrok en uiteindelijk werd gevonden in het uh, noordelijke gelegen Tikrit. En ja, nu is het afwachten waar uh, Gaddafi gaat opduiken. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat, het echt, uh, dat, dat hij snel gevonden gaat worden, want hij zal een inspiratie blijven voor... Uh, voor de opstandelingen, voor mensen die uh, totaal niet eens zijn met de overgangssituatie hier. Die, die hun baan verliezen, die bang zijn voor wraakacties. Want dat is ook natuurlijk wat aan de hand. Dus de overgangsraad in Benghazi, die probeerde altijd te zeggen van... nee, als wij ooit Tripoli binnen gaan, dan gaan we het allemaal heel netjes doen. Dan uh, komt er geen chaos. En dan uh, gauw een overgang naar democratie... Maar de eerste tekenen hier zijn wel dat het chaotisch gaat en er zijn afrekeningen. Ik ben bij huizen geweest waar, uh, ja, een paar dagen geleden zelfs al bij een neef van Gaddafi, die was er zelf niet meer. Maar dan wordt dat hele huis uh, geplunderd en kapot gemaakt. En dat gebeurt op zoveel plekken is er gewoon ook niet alleen jacht op Gaddafi, maar ook toch op Gaddafi getrouwen. Ja, maar zijn er onder die opstandelingen ook mensen die daar anders over denken? Hoe is het met de eensgezindheid daar dan? Ja, er is heel veel uh, discussie onderling en soms sta ik bij die discussies en soms zie ik het gewoon op straat. Dan is het ruzie over tactiek ook, maar ook over hoe je moet reageren op uh, bepaalde situaties. Er wordt wel op uh, kleinere schaal dan uh, geplunderd natuurlijk, maar niet zo heel erg groot trouwens. Want er is natuurlijk niet één centrale leiding en als die er al zou zijn, dan is het moeilijk om mensen die in het veld zijn met slechte uh, verbindingen, om daar goed contact mee te hebben. Dus er zijn heel veel losse eenheden die opereren. Mensen met een eigen uh, burgerwacht in hun buurt. Die ook ineens mee gaan doen met de jacht naar Gaddafi. Dus wat dat betreft uh, ja, blijft het een chaotische overgangssituatie. En is het afwachten uh, wanneer het hier eindelijk rustig ook wordt in de stad. Ja, er is geld nodig natuurlijk om het land weer op te bouwen straks. Uh, op 1 september is er al de donorconferentie. Maar dat is natuurlijk iets van de politiek, van de diplomatie. Is men daar op straat ook mee bezig? Op zijn we natuurlijk vooral bezig met wanneer gaan de winkels ook weer open. Wanneer is dat veilig genoeg, wanneer komen die mensen uh, terug naar hun benzinestation bijvoorbeeld ook. Want het is heel lastig om voldoende benzine te krijgen hier, heel duur op de Zwarte Markt dan nog wel. En dat mensen zijn het ook wel zat na uh, de belegering uh, van Tripoli, die natuurlijk wel snel ging, maar zij willen nu wel heel graag uh, hun nieuwgenoten, hun nieuwgekomen vrijheid uh, consumeren. Dus, dus ja, en gisteren aan het eind van de middag zag je wel meer mensen op straat, ook wel echt feest vieren. Uh, maar ze houden uh, slag om de arm, omdat ze niet weten of die bewegingen van die Keddafi-troepen op een gegeven moment weer richting hun eigen buurt gaan bijvoorbeeld. Hans-Jap Melissen, onze verslaggever vanuit Tripoli, hoorde u. 12 minuten bijna 13 minuten over 8. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Steve Jobs, medeoprichter en baas van Apple. En de man achter de grote successen als de iPhone en de iPad, is vannacht per direct opgestapt. Hoorde dat al. Om gezondheidsredenen heeft hij dat gedaan. Jobs is al vaker tijdelijk vertrokken vanwege zijn slechte fysieke toestand, maar nu lijkt zijn vertrek wel definitief. Farok. Artes was van 2006 tot 2009 webontwikkelaar bij Apple in Californië... en heeft Steve Jobs daar ook ontmoet. Meneer Artes, goedemorgen. Goedemorgen. Voor u, goedenavond, hè, want u zit in San Francisco. Ja, klopt. Ja, is dit nog een verrassend bericht voor u? Ja, het blijft verrassend. Hoewel iedereen het uh, toch een beetje zag aankomen. En uh, het is natuurlijk al een tijd lang geweest dat hij... Uh, ...voor gezondheidsredenen wat meer afstand had genomen van het dagelijkse bestuur van Apple. En hij heeft al eerder vanwege gezondheidsredenen uh, tijdelijk uh, afwezig moeten zijn. Dus heel verrassend is het niet, maar het blijft natuurlijk wel een beetje een schok voor iedereen. Ja, nu heeft u voor hem gewerkt. En hoe is dat? Was het inderdaad zo dat Jobs en Apple één zijn, dat hij eigenlijk Apple is? Nou, vroeger was dat wellicht wel meer het geval. Maar tegenwoordig is die, uh, heeft hij zo'n uh, hoeveelheid groot talent om zich heen verzameld... die alle aspecten van Apple uh, heel goed runnen. En hij heeft zelf natuurlijk zijn eigen visie die hij aan, daar aan toevoegt. Maar het is al, al jarenlang niet meer het geval dat hij de enige is... die, uh, die Apple bepaalt als het ware, als bedrijf. Mm -hmm. Maar waren de iPhone en de iPad er ook zonder hem gekomen? Nou, dat is natuurlijk altijd de vraag. Uh, die producten die zijn niet alleen maar vanuit uh, zijn ideeën gekomen... maar die zijn vormgegeven met zijn supervisie... en met zijn uh, ideeën voor hoe ze in de, producten, uh, of in de consumentenmarkt uh, uh, te verkopen zijn. Ja. Maar ja, heel veel van de producten bij Apple... die worden toch uh, door, door ontwikkelaars en designers uh, binnen het bedrijf bedacht. En die worden dan... Uh, ja, verfijnd door een lang proces. waar, waar Steve zijn visie aan toevoegt, maar ook heel veel andere managers. Dus u zegt Apple kan wel verder zonder jobs. Ja, absoluut. Want uh, in de afgelopen. ja, toch wel zeven à acht jaar. heeft hij al die managers. Uh, uh, die bedrijven nu draaiend houden. heel goed ge getraind om zijn visie goed te begrijpen en om zijn visie voor te kunnen sturen. Nou, en hoe was hij als man die de boel bij elkaar houdt? Met andere woorden, zullen er nu mensen misschien wel weggaan? Ja, en hij bleef natuurlijk uh, een van de uh, aantrekkingskrachten voor Apple als bedrijf om daarvoor te werken. Want uh, hij wordt toch gezien door heel veel mensen als uh, de meest visionaire uh, bedrijfzakerman uh, ja, in de wereld... En hij heeft ook het meeste succes uh, met een bedrijf uh, gewonnen in de wereld. Ja. Hij heeft het bedrijf in 14 jaar van bijna uh, bankroet naar uh, het meest waardevolle bedrijf ter wereld gebracht. En dat is natuurlijk nu uh, een kwestie van... Ja, kan Apple nog steeds hetzelfde talent uh, aantrekken zonder hem? Farouk Atej, hartelijk dank voor uw verhaal over Steve Jobs en uh, Apple. En een prettige hartelijk. avond. Dank u. uit San Francisco. FC Twente verloor gisteravond kansloos van Benfica. En dat kost de club vele miljoenen euro's komend seizoen. is de verkeersinformatie bij de ANWB, mijn Swaan. De meeste files staan rond Rotterdam. Het ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda levert aardig wat file op. Tussen Henkido de Ambacht en de Drechttunnel staat 3 kilometer. Het is een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is. De rechter tunnelbuis van de Drechttunnel is voorlopig dicht. andere file die eruit springt is die op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Voorknopend Burgerveen 5 kilometer. Na een aanrijding is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Orkaan Irene raast richting de Verenigde Staten. Irene trekt langs de Atlantische kust omhoog en vormt het komend weekend een ernstige bedreiging voor het dichtbevolkte Noordoosten. Is weer strengthening. En het is nu een categorie 3-storm. Zijn winden toppen 115 miles per mph. Hier een look at de schiere size van deze hurricane. Zoals gezien van de internationale space station. Ja, laten we Jackie Jarvis direct right weer Jackie, breng ons op de date. Wanneer zal dit ding de oostkosten van de Verenigde Staten halen? Well, Niet tot dit weekend, guys. Arine tok eerder over de Dominicaanse Republiek, Cuba en de Bahamas. In de Dominicaanse Republiek richtte de orkaan grote verwoestingen aan. Pero aquí a 3 de la mañana lo que estamos haciendo es evacuando a 3000 mensen evacueren. 1200 huizen staan onder water, vertelt een reddingswerker. Irene heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een orkaan van de derde categorie. Het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum had er al rekening mee gehouden. Irene is pretty much doing as we were talking about yesterday forecast wise. Uh she got very well organized overnight as she passed Arine trekt nu verder naar het noorden, met zo'n 185 kilometer per uur. Al dus Bill Reid van het orkaancentrum. De koers van de orkaan wordt gevolgd vanaf een internationaal ruimtestation. Vandaag draait Arine naar het noorden, over de Atlantische Oceaan, langs de staten Florida en Georgia. Maar dan wordt het pas echt gevaarlijk. Het oog van een storm zal zaterdag tamelijk dicht bij de kust blijven, zegt orkaandeskundige Bill Reid. Dat zal te merken zijn. Zondag wordt het gevaarlijk. Voor New England en misschien ook voor Long Island zelfs als Irene niet aan land komt, maar langs de Atlantische kust trekt en voor die kust blijft, kunnen steden als New York en Washington toch grote overlast ondervinden van de zware windstoten en regenval. Die kunnen dan namelijk weer leiden tot overstromingen en uitval van de elektriciteit. FC Twente verloor gisteravond veel geld. Tuckers werden door Benfica uitgeschakeld voor de groepsfase van de Champions League. En dat scheelt vele miljoenen euro's omdat nu de Europa League slechts wacht. En niet meer de Champions League. Verslaggever Ronald van der Geer zag dat de ploeg uit Lissabon veel beter was... en makkelijk won met 3-1. Na de 2-2 vorige week in Enschede wist eigenlijk iedereen wel zeker... dat Twente voor een onmogelijke opgave stond. Champions League bereiken met een overwinning op Benfica in Lissabon. Maar goed, men begon hoopvol aan het duel... Het was bij Rust ook nog 0-0, een aanvallend strijdplan. Daar was FC Twente mee begonnen, want trainer Ko Adriaanse wilde snel een goal maken. Er kwam niets van terecht en 0-0, nee, dat was niet de juiste afspiegeling van de krachtsverhouding op het veld. Vindt trainer Ko Adriaanse, maar vindt ook aanvoerder Peter Wissgerhoff. Ja, dat is het ook. Ja, je weet ook als je heen gaat dat het een hele moeilijke wedstrijd wordt.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 omdat uh, de technische vaardigheid en de snelheid van denken en, uh, en, en zien gewoon op dat moment lager ligt. Uh, de vrije trap wordt genomen. Gevaarlijk doelpunt. Ja, doelpunt van Witzel. Uh, doorgekopt. Witzel met een uh, omhaal. Mooie goal hoor. Ja, als je dan een tweede of zo begint uit het spelvatting gelijk uh, een doelpunt tegen krijgt. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Dan ga je ook... Uh... Nog aanvallende spelen met twee spitsen, nog één erachter. Dan rij je eigenlijk eh, misschien met één, één man in zo'n middenveld nog maar. Ja, en dan, uh, ja, dan kunnen ze het wel uitspelen. hij maar mag die corner gaan nemen vanaf de linkerkant. bal komt bij de eerste paal. Daar waar ja. hij op schouw En de twee wil maakt. Nou, hoe eenvoudig kun je het hebben? En het is jammer dat uh, die twee goals uh, gevallen zijn uit spelhervattingen. Die we van tevoren organiseren. Iedereen weet wat hij moet doen. En toch gaan ze, gaan ze erin. Een vrije trap en een corner. Bij die 1-0 was het ook nog niet zo'n probleem. Want dan moet je maar twee maken. Ja, bij de derde was het uh, natuurlijk afgelopen. Want nu kan uh, Emerson die bal overnemen en naar voren transporteren. Waar de razendsnel nu gepaast wordt op Wietzel. Die is weg bij Brama. Wietzel voor de 3-0. Ja, daar is hij. Nou is het over en uit. Ja, dat was het al. Het is toch ook zo dat uiteindelijk jullie een lesje krijgen... Van dat het bij Benfica allemaal net even een tikje sneller en een tikje makkelijker gaat. En dat je ja, dit niveau niet allemaal echt goed aan kan. Nou ja, vandaag was het in ieder geval zo dat bij Fika, zeker de het partij was, veel makkelijker voetballer dan wat wij hebben gedaan. En dat, die conclusie kan je wel trekken, ja. Als je nu terugkijkt he, op het klasseverschil van vanavond, verzacht dat de nederlaag een beetje? Ja, ja, duidelijk de betere voetballers. En ook het betere team heeft gewonnen. Fantastische keeper, ook weer een redding vandaag. Dat deed hij ook in Enschede twee keer. Hele goede achterhoede, fantastisch middenveld. Hele goede spits, Cardoso, die ballen vasthoudt. Doorkopt, goals kan maken, heel veel snelheid, technisch vermogen, ja, terecht dat deze ploeg doorgaat. Oh, dus, co-Adriaanse van FC Twente door het verlies gaat FC Twente naar de groepsfase van de Europa League. Loting daarvoor is morgenmiddag en vanavond wordt er al geloot voor de Champions League pools. Namens Nederland zit dus alleen Ajax in de kokers. Het is zeven minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Op verschillende scholen begint vanaf vandaag een proef met flexibele tijden. En dat betekent dat scholen, in overleg met ouders, afspreken hoe lang de lessen duren. En ook kunnen vakanties op verschillende momenten worden opgenomen. Pauw is op de sterrenschool in Apeldoorn. En Roel, we hoorden je net al uh, even over hoe dat in zijn werk moet gaan. Uh, nu de vraag eigenlijk of de ouders daar ook wel zo blij mee zijn. Ja, en die ouders komen nu aan um, blok aanlopen. Want hoe flexibel het hier ook is, het is wel gewoon om half negen beginnen. Dus uh, uitslapen is er ook voor deze verwende ouders... Hè, met al die flexibele mogelijkheden niet bij. Gewoon om kwart over acht op de fiets of in de auto... en kindertjes afleveren bij school. En hier uh, staat een uh, oude paar met uh, een kleuter, groep 2. Um, de flexibiliteit in de roosters, in de mogelijkheden van vakantie... heeft u er gebracht om voor deze school te kiezen, mevrouw? Dat is wel een van de redenen waarom we voor deze school hebben gekozen. Ook wel de sfeer is heel erg belangrijk voor mij. Maar ja, vooral die flexibele vakanties is voor ons wel, ook wel belangrijk. Nou, u heeft er een weekje aan vastgeknoopt, hè? terwijl de meeste leerlingen... alweer op school zaten. Er zat u nog ergens? Uh, we zaten in Friesland met de boot. Ja. We waren er aan het varen. Ja. En u heeft ook gekozen voor het uh, vier dagen rooster? Dat klopt, omdat het uh, met onze werkzaamheden beter uitkomt... Dat hij op vrijdag uh, lekker vrij is. En dan uh, slaapt hij donderdag lekker bij open oma. Wordt het uh, niet een grote puinhoop? Ik bedoel, wat rust rustrijdheid een regelmaat? Waar, waar is het gebleven? Nou, het is een goede regelmaat. Het is gewoon ja? vier dagen in de week naar school. Van half negen tot half vier. Dus er zit een hele goede regelmaat in. Maar ja, goed, voor, voor u dan wel. Maar voor de, de, de vriendjes van uw zoontje... Uh, geldt misschien weer een ander rooster. En... Uh, Bent u niet bang dat het hier een soort duiventeel wordt? Iedereen komt op uh, tijdstip dat, die, uh, dat het hem uitkomt uh, binnen en vertrekt ook weer? Nee hoor, we starten allemaal gelijk. En dan degenen die vijf dagen in de week naar school gaan, die gaan tot kwart over twee. En er zijn, en is dan een groep die tot uh, half vier gaat. En het leuke daarvan is dat hij juist in het laatste gedeelte dat hij een uh, klein groepje heeft. En dan, uh, ja, dan heb een hele kleine groep en dat is wel eigenlijk ook al prettig. Ja. En wat is voor u het voordeel? Um, hij krijgt ook een uh, aangepast uh, leerprogramma. En uh, echt, op, echt op hem uh, toegespitst. En dat, dat, ja, dat vinden we ook belangrijk. Dus mede de vakanties. Dat, uh, en we werken in drie regio's. In Noord, in Zuid en Midden. Dus uh, heb, we hebben soms al drie weken vakantiespreiding. Wat heel vervelend is. En dan kunnen we het toch een beetje met hem inplannen. Dat, uh, dat we toch samen de, de meest lange vakantie hebben. Ja, en heeft u leuke dingen te doen op die vrijdag dat uh, uw kleuter niet naar school gaat? Gaat u dan uh, met hem naar de dierentuin ofzo? Uh, nou, ik moet wel werken, maar mijn me, me, vrouw is, uh, is wel vrij. Maar hij gaat vrijdag, meestal slaat hij bij open home, En dan is hij uh, de hele dag bij open En dat, uh, dat vind hij toch wel heel fijn. Uh. Nou, hij is net begonnen aan zijn schoolcarrière. Maakt u zich zorgen over uh, een aantal jaren wanneer de CITO-toets komt? Of hij dan wel nou ja, het niveau heeft gehaald dat uh, vraagt? Nee, we zouden zeer goed in de peiling wat de vorderingen van hem zijn. Er wordt goed bijgehouden, dus ik maak me daar geen zorgen over. Oké. Okay. Nou, we moeten zo meteen naar binnen. Het is bijna half negen. En uh, de lessen gaan toch onverbiddelijk beginnen zo meteen. Dat dan weer wel. Roepau is op de sterrenschool in Apeldoorn vanochtend. Daar beginnen ze een proef met flexibele tijden. Ook al is de EHEC-crisis nu voorbij, de tuinders hebben er nog steeds last van. Niet zo'n beetje ook. Er wordt rekening gehouden met veel faillissementen... omdat de verkoop van tomaten en komkommers maar niet aantrekt. Reportage van Matthijs van de Wiel, maar weer eens tussen de paprika's. Pas op voor je tenen. Zo, als jij hierop gaat staan. Hoogwerker op rails is het. Heel smal, pas precies tussen twee rijen planten. zijn maar rode paprika's, hè? doet u alleen rode? Rood en groen hebben wij op dit bedrijf. Alle paprika's zijn natuurlijk eerst groen hè? en als ze rijp worden, krijgen ze een kleurtje. De groene paprika's zijn eigenlijk nog niet rijp. Misschien een goed geheimpje, maar dat klopt ja. Ja, nou, kunnen we zo mee omhoog. Onderaan zijn ze allemaal geplukt. De rijpe paprika's, die zitten bovenin. Hoe hoog zitten we nu? 2,5 meter. En dan kijk je uit boven de top van die planten. Hier staan uh, ruim 430.000 planten. En hoeveel paprika's zijn dat in totaal in één seizoen? En dan praat je over 32 miljoen stuks. Aad van Dijk, paprika-teler in Harmelen. Eind mei begon het, het eerste bericht over die besmetting. Iemand overleden in Duitsland. Hoe lang duurde het voordat u er iets van merkte? Nou, eigenlijk uh, dachten dat wij eerst de dans nog zouden ontspringen. Eerst werd het komkommer genoemd, de biologische komkommer in Spanje. Maar gauw toen de verdenkingen groter werden gemaakt, toen uh, begonnen wij het direct te merken. De orders kwamen niet meer binnen en uh, het product bleef langer staan. Terwijl de productie eigenlijk voor ons precies uh, dat, uh, de topseizoenweken waren. Dus eigenlijk een rottige moment had niet te kunnen voorkomen. Nou ja, kijk, uh, wat we het afgelopen jaar zien is dat er, uh, de tuinbouw die heeft een aantal wel moeilijke jaren achter de rug heeft. Met lage prijzen voor heel veel producten. En we waren net een beetje uit het dal vandaan aan het klimmen en toen kwam de, de EEC-crisis voorbij. Waar eigenlijk de tuinders zelf geen schuld aan hebben. En dat is het uh, trieste eigenlijk van deze historie van de afgelopen maanden. En daardoor zien we nu wel veel problemen bij tuinders die uh, te weinig van hun producten krijgen. Met name tomaten bijvoorbeeld op dit moment. Ja, die krijgen toch hele lage prijzen uitbetaald. En, uh, Daarmee kunnen ze een nieuwe oogst waarschijnlijk niet opzetten. Dikke Oosthoek van de Rabobank gaat over de tuinbouw bij de Rabobank. Nou, ongeveer 30% van onze klanten zit in de problemen. En wij vrezen dat er toch een aantal de deuren moeten gaan sluiten nu. En wij hebben daarvoor een extra voorziening getroffen binnen de Rabobank. Ja, wij denken dat we 50 miljoen extra aan verliezen op gaan lopen. En die hebben we nu alvast gereserveerd in onze boeken. U verwacht faillissementen? Wij verwachten een aantal faillissementen, ja. Aad van Dijk, er wordt dan gezegd dat de telers dan onder de prijs produceren. Dat begrijp ik nooit, dat kan toch helemaal niet? Een groente is iets, je zet een teelt op en op een gegeven moment begint je het oosten. Dan heb je de meeste kosten erin gestopt en dan is er eigenlijk geen weg terug meer. Dus dat betekent... Je moet dan wel verkopen? Ja, het is letterlijk een tijd van oosten. Ja, en het geld wat binnenkomt heb je dan keihard nodig. En als het dan te weinig oplevert, ja, ik kan ze ook niet laten hangen, ik kan ze niet bewaren, ik kan de plant niet uitzetten. Het ja. proces gaat door. Maar u verkoopt ze dan onder de kostprijs? Ja. Nog steeds? Op dit moment nog steeds, ja. Hoe kan dat dan? Want je zou zeggen, die crisis is al lang voorbij, het is al lang duidelijk dat er met de paprika niet zoveel aan de hand was. Hoe kan het zijn dat het dan nog steeds problemen oplevert? Ja, uh, dat is het consumentenvertrouwen. Er is een massahysterie ontstaan. Ja, maar dat is nu toch voorbij? Mensen vertrouwen de paprika toch wel weer? Ja, Niet allemaal. Tot op de dag van vandaag merk je dus gewoon dat de mensen voorzichtig zijn. En dat uh, de consumenten aankopen achterblijven, wat dat eigenlijk normaal jarenlang is geweest.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 Ontdek de vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis op 26 en 27 augustus. Ga ook mee op excursie. Kijk op zoogdiervereniging.nl. Slaapt u op vakantie beter dan thuis? Maak dan nu kennis met de matrassen en kussens van Tempoor. En ervaar optimale ondersteuning en comfort. Tot en met 31 augustus ontvangt u bovendien de tweede bedbodem gratis. Kijk op Tempoor.nl.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 Radio 1, het NOS-journaal. NAVO-grondroepen hielpen bij inname Tripoli en Steve Jobs per direct weg bij Apple. 1 over half 9, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Volgens het VN-mandaat mag het niet, maar Frankrijk en Groot-Brittannië doen het stiekem toch. De twee landen hebben grondtroepen ingezet om de Libische opstandelingen te assisteren. Ze hielpen onder meer bij de inname van Tripoli te plannen. Dat heeft een NAVO-functionaris gezegd tegen CNN. Voorlopig geven Frankrijk en Groot-Brittannië geen commentaar. De Franse president Sarkozy zei gisteren wel dat de NAVO-operatie in Libië voorlopig doorgaat. De burgers moeten nog steeds worden beschermd. Les opérations militaires cesseront lorsqu'elles n'auront plus lieu d'être. Elles n'auront plus lieu d'être très exactement quand monsieur Kadhafi uh, et ses cécides ne représenteront plus une menace pour le peuple libyen. De Libische Overgangsraad is inmiddels op zoek naar geld. Volgens de opstandeling is er 5 miljard dollar nodig om het land draaiende te houden. Ze willen met dat geld onder meer de salarissen van politieagenten, brandweerlieden en andere ambtenaren betalen. De raad hoopt dan ook dat de Libische tegoeden in het buitenland snel worden vrijgegeven. To een aantal westerse landen heeft al toegezet... gezegd de bevroren te goeden vrij te geven. Dat geld is bedoeld voor humanitaire hulp... en om de economie van Libië opnieuw op te starten. Van Gaddafi intussen nog steeds geen spoor. Rijke Libische zakenlieden hebben een prijs van 2 miljoen dollar... op zijn hoofd gezet. Again, our breaking news story at this hour... Steve Jobs, the CEO of the iconic Apple Incorporated... Has announced he has resigned. Steve Jobs vertrekt per onmiddellijke ingang bij Apple. De iconische topman is al geruime tijd ziek. Hij leidt aan alvleesklierkanker. Eerder moest hij daarom al een levertransplantatie ondergaan. So I now have the liver of a mid 20s person who died in a car crash and was generous enough to donate their organs. And I wouldn't be here without such generosity. Jobs was een van de oprichters van het elektronica-concern. Hij verliet het bedrijf in de jaren 80 met ruzie. In 1996 keerde hij terug en hij maakte van Apple... een van de succesvolste bedrijven van de afgelopen decennia. Zo stond hij aan de basis van de introductie van onder meer de iPod... de iPhone en de iPad. En hij stond bekend om zijn bottenstijl van leidinggeven, vertelt Farouk Atesh. Hij was tot voor kort webontwikkelaar bij Apple. Er is het, uh, het beruchte verhaal dat hij in een lift stapte met iemand... en hem vroeg van, goh, en wat doe jij nou voor mij? En die persoon kon dan geen antwoord geven. Die wist niet zo goed om uit te leggen wat zijn baan was... en die had geen baan meer tegen de tijd dat de lift beneden aankwam. Of dat nou een echt verhaal is of niet. Uh, het is iets wat iedereen die Steve Jobs een beetje kent... die, die kan het wel geloven dat dat gebeurd is. Uh, want hij is wel een persoon die zoiets zou kunnen doen... Jobs blijft wel betrokken bij het bedrijf. Hij blijft aan als voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar de dagelijkse leiding van Apple komt in handen van Tim Cook. En supermarktconcern Ahold heeft in het tweede kwartaal... minder winst geboekt dan verwacht. De winst daalde met 1,5 procent naar 199 miljoen euro. Financieel redacteur André Meijndema. Ahold verdient veel geld in de Verenigde Staten. En de goedkope dollar drukt de omzet en de winstcijfers. Maar de supermarktreus heeft meer last van de hogere prijzen die fabrikanten vragen. En die ze maar moeilijk kunnen doorberekenen aan de klanten in de schappen. Want de klanten in de supermarkt zijn in tijden van economische onzekerheid en inflatie juist uit op lagere prijzen. En dat kost Ahold zowel in de Verenigde Staten als in Nederland geld. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De zon is inmiddels op en de mist begint langzaam op te lossen. Vooral in de oostelijke helft van het land komen nu nog mistbanken voor... en plaatselijk is er sprake van dichte mist. De actuele temperatuur ligt tussen 12 en 16 graden. De komende uren verdwijnt de meerste en is er redelijk wat ruimte voor de zon. Vanmiddag zien we een afwisseling van wolken en zonnige perioden En in de loop van de middag ontstaan hier en daar enkele buien. Vooral in het oosten is er kans op onweer. Het wordt 20 graden op de Waddeneilanden tot 25 in het binnenland. Er staat vandaag weinig wind. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en is zwak, aan zee, matig van kracht. Vanavond dan verdwijnen de buien en klaart het op. Komende nacht is opnieuw kans op mist. Morgen vrijdag is in het oosten eerst nog wat zon... maar al snel wordt het overal bewolkt. Overdag trekken er stevige buien over het land... en daarbij is ook kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt 20 tot 26 graden. ANW Verkeersinformatie. De meeste files staan vanmorgen bij Rotterdam en Utrecht. In totaal zo'n 70 kilometer. De opvallende files die komen we tegen op de A15 naar Europoort... bij Rotterdam-Charloes, 3 kilometer, na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A16 naar Breda is weer vrij. Er gebeurde een ongeluk in de Drecht-tunnel. staat er wel file vanaf Ridderkerk tot aan de tunnel, 5 kilometer. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam... daar staat de langste file van het moment tussen Sassenheim en Knoopend Burgerveen, 10 kilometer. Er staat een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht.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 In Vierkante Ogen praat Philip Frerix met Ineke Houtman en Tim Haars... over 60 jaar jeugdtv op de Nederlandse televisie. Kneuterigheid, geen allochtoon te zien. Het is nog helemaal dik in orde met de normen en waarden. Straks in Vierkante Ogen om 10 uur op Nederland 2 en Geschiedenis 24. Het De La Mar-Theater in Amsterdam verwacht vanaf september... Paul de Leeuw, de Eetclub en Plien en Bianca... Reserveer nu kaarten op de Lamar.nl. Bijna tien over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via NOS.nl of Twitter voor al uw opmerkingen. NOS Radio 1 is ons account daar. Dan naar Frankrijk. Want bij noodweer in het zuiden van het land is gisteren een Nederlander omgekomen. In Parijs onze correspondent Ron Linke. Ron, wat is daar in Zuid-Frankrijk gebeurd? Nou, in het dorpje Trepp in het zuidoosten van Frankrijk, als je op de kaart kijkt, is het zo'n 60 kilometer van Lyon. Daar eh, raasde gisteravond een mini-tornado, een, mini een windhoofd zou je kunnen zeggen, over een camping. En daarbij zijn meerdere bomen ontworteld geraakt. En eentje is vermoedelijk bovenop de tent gekomen van een Nederlands gezin, Nederlandse kampeerders. En daarbij is helaas dus een 36-jarige vrouw omgekomen. Haar tweejarige zoontje is ernstig gewond naar een ziekenhuis in Lyon gevlogen met een traumahelikopter en zes Lichtgewonden op die camping die zijn uh, naar een hospitaal in de buurt van uh, Trep gebracht. Ja, zelfs een mini-tornado, uh, hoe kan dat ontstaan? Nou, in het zuiden van Frankrijk rommelt het de laatste dagen behoorlijk. Er was daar een, een hittegolf, uh, sommige plekken meer dan 40 graden. En uh, ja, in de overgang naar zeg maar, normaal weer is het instabiel. Uh, er zijn andere voorbeelden van instabiel weer in de regio rond de bekende plek Antsy... Daar was het op hetzelfde moment gisteravond, was daar een storm. De stroom is uitgevallen en daardoor zijn 9000 uh, huizen nu zonder stroom komen te zitten. Daar zijn dus geen gewonden gevallen. Helaas dus wel een fataal ongeluk te melden in het plaatsje TREP. Vanwege het noodweer in Zuid-Frankrijk hoorde onze correspondent in Frankrijk Ron Linker. Aftanse fabriekspanden, krakke, mikkige loodse velen vinden het bouwval. Maar voor kunstenaars en jonge, creatieve ondernemers vormen ze een schat aan goedkope werkruimtes. Ze maken er graag een broedplaats van. Verslaggever Jeroen Schutijzer onderzoekt deze week de economische betekenis van zulke initiatieven. Broedplaats Vechtclub in Utrecht over vecht zit helemaal vol en wil dolgraag uitbreiden. Zo, die zit dicht. Dit is de theaterzaal. Um, wij, hef, wij verhuren deze ruimte met name dus aan theatergroepen. Wat is nou het bijzondere aan deze zaal en aan het hele complex hier? Um, het bijzondere is dat we alle ruimtes hebben verbouwd met tweedansbouwmaterialen Die we voornamelijk hier uit deze wijk overvecht uh, vandaan komen. Dus waar we nu op staan, waar we op stampen, dat is een uh, oude squashvloer. Van het squashcentrum wat hier circa 300 meter verderop ligt. Nou, Dat lag in een container. Dat lag in de container, Dat zat lichte waterschade in. Wij hebben het uit de container gehaald en vervolgens opnieuw gelegd. Nee, het is eigenlijk een kapitale vloer. Het is uh, beuken de tribune? De tribune, dat zijn uh, afgedankte stoelen. Die komen uit Amsterdam van de theaterschool. Nou, die staan verder op een uh, tribune van, uh, van pallets, met palletranden. De isolatie die erin zit, uh, is allemaal tweedehands steenwol. En zo is die broedplaats, uh, vechtclub ontstaan. Die zit nou eigenlijk vol en je wil meer? Ja, zie je in de loop der jaren dat, dat er gewoon een vraag blijft komen. Mensen willen gewoon graag ruimte huren bij ons. Dat moet dan vecht club XL worden. Maar, meneer Rijf, um, heel veel broedplaatsen die, uh, draaien uh, gedeeltelijk op subsidie. Maar daar willen u niet aan. Um, nee, dat is niet, uh, niet ons streven. U houdt niet van subsidie? Nou, ja, ik hou op zich best van subsidie. Maar ik hou niet van subsidie aanvragen... En op het moment dat je subsidie ontvangt, dan zijn er ook bepaalde verwachtingen... waar je naar moet handelen, waar je aan moet voldoen. Ja, je moet een soort plan vastleggen en daar moet je je dan aan houden. Ja. En daar houdt u niet zo van. Nee, daar hou ik niet zo van, dat klopt. Op het moment dat je, je plan veel vaster ligt, is het veel moeder, ja, ben je veel minder flexibel. Dus het heeft ook wel degelijk nadelen. <kugels> naar nou, wie gaan we nou toe? Nou, laten we kijken of we Jonas uh, Samson bij zijn kraag kunnen vatten. Hij is uh, industrieel ontwerper. Dit, uh, dit zijn vaasjes. Die heb je net uh, geblazen. Ja, deze zijn geblazen van uh, colaflessen. Eigenlijk het halffabrikaat, dus waar de industrie zelf de flessen van blaast. Uh, die gebruik ik ook om dan uh, vaasjes van te blazen. Ik uh, verwarm hem in een frituurpan, in frituurvet. En dan blaas ik hem vrij op zonder mal. Dus hij vormt zich vrij. En dat is ook een beetje het idee achter die producten. Dat ze niet allemaal hetzelfde zijn? Ja, ze zijn allemaal net anders. Ze hebben allemaal net een eigen kronkel en een eigen karakter. Deze worden verkocht? Ja. Deze zijn voor een winkel in Rotterdam. En vind je het wel mooi hier in dit oude distributiecentrum? Ja, ik vind het heel prettig werken hier. Het is een hele goede plek. Je zit vrij centraal ook. En je hebt best wel ruimte hier. Dus ik zit hier wel prettig, ja. Meneer Rijf, die vechtclub XL, die wilt u gaan financieren uh, door crowdfunding? Ja, we willen die uh, gedeeltelijk proberen te financieren door crowdfunding. Je probeert uh, via internet met de pet rond te gaan? En je probeert vanuit uh, onbekende menigte mensen mee te laten investeren in jouw idee. En u heeft veel geld nodig, 65.000? Ja, we hebben nu 64%, dus dat is uh, ongeveer... 42.000 euro. En wat u nou zo jammer vindt, dat de meeste geld komt van vrienden, kennissen. erg dichtbij, dus. Ja, klopt. Ja, dat valt in die zin wat tegen. Dat is toch vrij moeilijk om grote bedragen uit de, uit de menigte, de onbekende menigte, te halen. Ja, dat is wel, valt, wel, valt mij wel lichtelijk tegen. U hebben nog een? Een twee weken. En als dat geld nou niet bij elkaar komt? Als dat geld niet bij elkaar komt, zodra. Het afloopt, wordt al het geld teruggestort naar de rekeningen van de mensen die hebben geïnvesteerd. Dan uh, zullen we verder moeten kijken naar andere financieringsmogelijkheden. Het zou dan bij de bank vandaan moeten komen, maar de bank is niet zo heel happig op dit moment. Nee, die hebben andere zorgen. Ja, die maken zich druk uh, <laughs> over andere dingen. Zei directeur van Vechtclub XL, Boudewijn Rijf. Serie over de broedplaatsen voor jonge kunstenaars en creatieve ondernemers. Wordt gemaakt door Jeroen Schutijzer. Straks dan hoort u meer over auteur Arnon Gunberg. Hij acteert nu ook, is de verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Bij Rotterdam en Utrecht staan nog de meeste files, in totaal zo'n 70 kilometer. Wat opvalt zijn de aanrijdingen. Dat is op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Sassenheim en de afrit Oude Wetering, 9 kilometer. Aanrijding met een motorrijder en een personenbusje, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. En bij Eindhoven op de A67 vanuit Turnhout, tussen Eersel en Knopend de Hoogt, 2 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal, Het Marcel Oosten. Chili beleefde de laatste maanden de grootste politieke crisis... sinds het aftreden van dictator Pinochet, ruim 20 jaar geleden. Er wordt gestaakt en er kwam uh, tot de, voor de zoveelste keer... ook tot gevechten tussen politie en betogers. Daarbij raakten 11 mensen gewond en werden 35 demonstranten gearresteerd. Correspondent Mayon van Rooyen vertelt wie er allemaal staken. Nou, uh, nogal wat, het openbaar vervoer, de ambtenaren, onderwijzers... Maar ook bijvoorbeeld uh, de fossiele, zo belangrijke mijnwerkers in de kopermijnen... ...dokwerkers, boeren, noem maar op. En dat ja, allemaal om, dat een, uh, om een enorme beweging van studenten en scholieren te ondersteunen... ...die al meer dan twee maanden protesteren. Die scholieren die zijn uh, nou, continu bestookt met traangas, waterkanonnen, knuppels. Scholen en universiteiten zijn echt al meer dan twee maanden bezet. Overal zijn scholieren in hongerstaking... Ja, en nu zeggen hun ouders genoeg, uh, we staan achter onze kinderen. Maar niet alleen de ouders dus, ook echt sectoren, belangrijke sectoren van Chili, zoals die mijnwerkers... Uh, en, en, en de dokwerkers. Nou, de lijster van de studentenbeweging is een slimme en eerlijk gezegd bloedmooie studenten aardrijkskunde. Iedereen is een, ja, in de ban van haar, bijna verliefd op het meisje met de neusring, zoals ze ook wel wordt genoemd. Nou, zij wordt nu ook bedreigd met de dood. Uh, toevallig, nadat een hoge ambtenaar van het ministerie van Cultuur had gezegd, uh, dat als ze haar zou vermoorden er wel een einde aan de protesten zou komen. En waarom zijn zij twee maanden geleden begonnen met dat staken? Wat, wat wil het meisje met de neusring? Nou, uh, goed, uh, heel simpel gezegd, goed en betaalbaar openbaar onderwijs. Uh, het Chileense onderwijssysteem uh, is nog een erfenis uh, van Pinochet. Uh, kinderen moeten zich met name vandaag de dag in torenhoge schulden steken om hun middelbare scholen uh, te kunnen betalen. En om dan maar te zwijgen over al die geprivatiseerde en puur op winst gerichte universiteiten. Chili, dat is eigenlijk heel raar, want Chili is economisch een van de beste jongetjes uh, van de klas in Latijns-Amerika... waar het overal overigens economisch heel goed gaat. Dus zeggen die jongeren, uh, geef ons dan ook kansen... Uh, ...door goede en betaalbare opleidingen uh, in het groeiende Chili... ...en niet dat we voortijdig omkomen in de schulden. Maar ja, aangezien Pinochet het woord privatisering in Latijns-Amerika zo ongeveer heeft uitgevonden... ...en de grondwet nog steeds stamt uit zijn tijd... ...is dus een openbaar onderwijssysteem opzetten... ...zoiets als een ja, totale revolutie in Chili. Zeker met een conservatieve uh, multimiljondair als president zoals nu... President Piniera. Ja, en die willen er dus voorlopig nog niet aan. Aan de andere kant begrijp ik uit jouw verhaal dat de demonstranten jongeren vastberaden zijn, en hun ouders ook. Dus het gaat voorlopig door. Ja, ja nou vandaag staat er alweer uh, uh, uh, uh, uh, weer een uh, algemene staking op het programma. Uh, en het, ja, het is wel onmerkelijk. Hè? President Piniera die heeft best al een hoop voorstellen gedaan. In elk geval. Uh, bijvoorbeeld stuurleningen, uh, die waren eerst 6,5% rente. Nou, daar heeft hij 2% rente van gemaakt. De onderwijsministerin is vervangen. Uh, subsidies aan onderwijsbedrijven zijn iets opgehoogd. Maar ja, de geest is echt uit de vles. De mensen willen voor hun kinderen openbaar onderwijssysteem. Zoals ze ook openbare gezondheidszorg willen. Ze willen dus eenvoudig meer overheid. De studenten die zeggen met de winsten die bijvoorbeeld de buitenlandse koperbedrijven het afgelopen jaar gemaakt hebben, zou je acht jaar lang heel Chili gratis naar school en naar de universiteit kunnen sturen. Nou, je ziet dus precies het tegenovergestelde van de Tea Party beweging in Amerika. Dat is wel interessant. Maar ja, het is nog niet zo gemakkelijk, want uh, zo populair als Piñera, Piñera vorig jaar was... Uh, met de redding van 33 mijnwerkers, zo gehaat is hij nu. Maar ja, een president is geen premier, dus hij is verkozen voor vier jaar. Dus hier maar eens weg te krijgen. Marion van Rooijen over de massale demonstraties in Chili. Schrijver Arnon Grunberg heeft voor een andere rol gekozen. Een acteur die nu auteur speelt. Hij doet dat op het Zeeuws Nazomerfestival in de voorstelling Amtiel. Het is een bewerking van een stuk van de Oostenrijkse toneelschrijver Thomas Bernhard. Het gebeurt allemaal in het historische badpaviljoen van Domburg op Walcheren. Ik had die weg kunnen nemen, maar ik heb de andere genomen. Ze hadden gezegd dat ze een doodlopende straat. Je gaat de gronden, een studie naar architectuur, mevrouw, door mijn vader vooraf bepaald. Alleen maar fantastische tekeningen, fantasiekathedraden. En dan een schijn van wat ik maar ik heb de andere weggenomen. Schrijver speelt schrijver in het stuk van een verwante schrijver. Tragie, gegeven. Judith te Rijken, jij wist uit een eerder contact in de toneelwereld met Arnon Grunberg dat Arnon het moest doen. Ja, omdat een, uh, een deel van het gedachtegoed van de schrijver in het stuk door Arnon gezegd zou kunnen worden. Naar mijn idee, niet volledig, maar toch wel voor een, uh, voor een gedeelte. Wilt u de samenleving veranderen? De samenleving kan niet veranderd worden, maar we moeten steeds weer op poging. Op de poging komt het aan. Het gaat heel erg over de mislukking, over de, het mislukken van de schrijver, de, de, de moed om te mislukken. Uh, dat het leven eigenlijk alleen maar kan mislukken. Geen enkele schrijver heeft ooit in de samenleving veranderd. Dat is bewezen. Dat is bewezen. We hebben alleen bewijzen van het mislukken van de schrijvers. Alle schrijvers zijn mislukt. We hebben altijd alleen maar mislukte schrijvers bestaan. En Shakespeare. Ook Shakespeare, ja. Ik zei toch alle. Ze gaan allemaal vanuit dat ze mislukken wanneer ze iets waard zijn. Alleen de stomzinnige, de minderwaardige koesteren zelfs deze gedachte niet eens. De gedachte te mislukken is de wezenlijke gedachte. Dus het is natuurlijk heel spannend om uh, die teksten dan te laten uh, spreken door iemand die dat gedachtegoed zelf ook... Schrijft, een schrijver die ook zelf schrijver is. En daarbij ook nog is, is het type personage eigenlijk... gewoon als verschijning, in mijn fantasie in elk geval... Het heel veel, was heel, veel, heel erg gelinkt aan Arnon. Dus er was allerlei reden eigenlijk om een, uh, om een echte schrijver... en met name Arnon Grunberg ervoor te vragen. Dat is toch zeer absurd, Waar Alles is mogelijk en alles mislukt, omdat het moet mislukken. We moeten ons dit bewust worden, of we willen toegeven of niet... dat we mislukken. Arnon heeft al... Een... In enkele interviews gezegd dat hij vroeger echt wel toneelspeler wilde worden. Nu moet hij dus een schrijver spelen. Ten eerste, is hij moeilijk te regisseren? Nee, ik vind hem heel prettig uh, te regisseren. Of goed te regisseren. Hij is heel bereidwillig om zeg maar, binnen het concept, de voorstelling die we met z'n allen maken... er op die manier in te stappen. En uh, zo zoeken we samen naar wat we allebei denken dat het zou moeten zijn. Uh, zoeken we naar die rol en dat gaat heel goed. Hij is gretig ook. Nou, Hij is nieuwsgierig. En uh, moedig genoeg om, uh, om het gewoon te doen. Goede acteur? Ja, vind ik, ja. Ik vind hem heel goed met taal. Hele goede dictie. Een hele grote taalintelligentie, maar dat spreekt voor zich. Maar ook het vermogen om, het, om op het podium te staan. En dat leuk te vinden, en dat zie je. Zijn verlegenheid overwinnen, heeft hij ook al gezegd. Ja, maar die is er ook. En juist daardoor is het mooi... Kwetsbaar is altijd zo, maar toch is het, is het mooie lijn eigenlijk tussen hemzelf en een rol. Dus het is geen... Niet Arnon die ineens iets heel anders gaat doen. Je ziet ook gewoon Arnon, de teksten van de schrijver, uh, zeggen. Maar het gaat uh, goed en hij heeft heel fantastisch uh, tegenspel. Dat klinkt zelfs te klein. Dus de, de moeder, hè, Raymond de Kuiper. Wat een hele mooie en grote rol is. En uh, Lieke Rosa Alting. Dus hij staat tussen twee dijken van actrices. Dus hij heeft veel steun en kans ook om iets moois neer te zetten. De schrijver leert van zichzelf, zegt u, door zijn toestand te bestuderen door zichzelf te bestuderen. Schrijver Arnon Grunberg dus nu als acteur. Hij doet dat in de voorstelling Amtiel. U hoort een reportage van Jeroen Wielaert. Lestijden afstemmen op wensen en verlangens van ouders en school. Een proef met flexibele lestijden begint vandaag op enkele scholen. Zoals op de Sterrenschool in Apeldoorn. Daar is vanochtend verslaggever Roel Pauw. Uh, Roel, uh, we worden al ouders. We worden al uh, de directie, de leiding van de school... Uh, de, voor de kinderen... Kan ik me voorstellen dat ze daar vooraf blij mee zijn? En hoe staat het met de leerkrachten? Eh, ik kan het ze meteen vragen. Want eh, ik ben in het lokaal waar groep 678 zit. Groep 8 is trouwens net eh, vertrokken. Ze dus hebben een uh, gezamenlijk gedeelte gehad van 20 minuutjes. Waarbij onder andere de problemen die ze gisteren hebben voorgedaan bij het lesprogramma uh, zijn besproken. En uh, nou, nu gaat iedereen zijn eigen ding doen. Groep 8 is uh, naar een ander andere plek vertrokken, ook flexibele werkplekken. Het is helemaal zo ongelooflijk flexibel. Dus uh, ik had niet anders verwacht dan dat ze dat ook op die manier hadden geregeld. Um, nou, het is nu een beetje heen en weer geloopt van uh, de achterblijvers. En uh, Marion Zwaga, de groepsleerkracht, die moet het allemaal in goede banen zien te leiden. Maar eerst even de vraag, is iedereen teruggekomen van vakantie? Heeft u uw klasje compleet? Nu op dit moment wel, maar de eerste week nog niet. Nee, nee. Toen waren er nog een paar op vakantie. En uh, moeten die leerlingen die die eerste week hebben gemist dat dan gelijk weer gaan inhalen? Uh, ze halen het in als ze in een andere vakantie naar school gaan. Want dat is natuurlijk wel de consequentie voor de kinderen. Ze moeten in een andere vakantie naar school. Ja. En dan kunnen ze het programma inhalen. En, um... Josien bijvoorbeeld, ja? die is uh, in, in de grote vakantie naar school gegaan. Dus die heeft toen al, dan kunnen ze voorwerk doen. Dat kan. Het lijkt me nog een hele administratie om dat ja. allemaal bij te houden. Heeft u daar, uh, er wordt hier gewerkt met portfolio's, hè? Ja, dat klopt. En uh, daar wordt natuurlijk uh, precies uh, bijgehouden. En, uh, maar daar stoppen de kinderen hun eigen werk ook in. En uh, ja, ja, voor zover uh, gaat het allemaal prima. Dus. Ja, u wordt uh, gelukkig ondersteund door uh, onderwijsassistent Mario. Ja, Mario klopt. Klinje. Ja. Um, je moet ongelooflijk goed nadenken de hele dag van wie kan ik vandaag in mijn klas verwachten en wat is niveau en wat heeft hij gemist en enzovoort, enzovoort Nou het is gelukkig zo dat zij een heel schema heeft gemaakt met reken en taal dus ik weet precies ik werk drie dagen in de week uh, dus ik weet precies wanneer ik waar moet zijn op maandag op donderdag en op vrijdag. En dat, ja dat hebben we voor de vakantie helemaal op met elkaar van de niveaus vergeleken met elkaar want we clusteren de kinderen ook dat ze zelfstandig goed kunnen werken en uh, ja, dat loopt uh, door dat schema helemaal uh, heel prettig. Ja, en bent u er gelukkig mee? Want van u wordt ook de nodige flexibiliteit verwacht ja. natuurlijk. Ja, heel erg. En dat ja? is me ook echt wel in het begin... Uh, echt wel moeten slikken van... Uh, wat moet ik allemaal weten? En ik had ook het gevoel dat ik op een gelijkwaardig niveau moest staan als een leerkracht. Maar dat wordt hier niet van mij verwacht. Ik geef verlengde instructie... Uh -huh. En ik, uh... Nee, maar ik bedoel die flexibiliteit. Oh, nee, uh, nee, nee, voortdurend dat... inschieten in een uh, nieuw rooster? Ja, nee, daar heb ik totaal geen problemen mee. Maar dat was ook een van de eisen. Uh, wilde je hier komen werken op school? Of dat, uh... Maar heeft ja. het voor u vooral voordelen? Tot nu toe wel, ja. Ja. ja. Het is ook zo, ik werk op vrijdag. Vrijdag zijn er weinig kinderen. Tenminste, niet altijd, maar... En, en dan kan het maar zo zijn dat ik eens een keer op dinsdagmiddag extra moet komen. Vind ik geen probleem. Ik moet ook nog even praten met Michel, want die ja. heb ik hier om zeven uur al gezien. Die zat hier voor de voorschoolse opvang en die uh, vertelde mij het een en ander over hoe zij... Uh, nou ja, ook uh, een beetje flexibel naar school gaat, hè? Uh, Vertel eens, um, de zomervakantie, ja. hoe zat dat? Uh, ik ging de eerste week van de vakantie ja. naar school... En uh, het was best leuk. Ja? Ja. We gingen allemaal spelletjes doen. En ook natuurlijk wel werken. Nou, en nu ben je weer begonnen. De vakantie is voorbij. Maar morgen ben je gelijk alweer weg. Ja, dan ga ik doen? naar Engeland. Voor te dansen. Michelle gaat meedoen aan een danswedstrijd in Engeland. En maandag is ze ook weg. Dinsdag is ze weer op school. Zo gaat dat hier. Test, test... Vijf jonge radiomakers. Alles plakt, het is zweten. Eén kans. En een beetje uitgescholden voor dikke koel. En um, wat deed u dan? Zijn het blijvertjes? <laughs> en waarom niet? Oordeel zelf. Wij hebben nu misschien wel wat te vroege Piet. Deze week in Caro, goedemorgen Nederland, van half tien tot half elf. De Masterclass. Was dat het? Dit is het. Oké. Okay. <laughs> Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Het De La Mar Theater in Amsterdam verwacht vanaf september... André van Duin, Virginia Woolf en Agda en de Munnik. Reserveer nu kaarten op delamar.nl. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee...